Levi van Eck met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbevingen in Turkije en Syrië is opgelopen tot boven de 2500. Volgens de Turkse autoriteiten zijn er in Turkije ruim 1600 mensen om het leven gekomen... en zijn er 11.000 gewonden. In Syrië staat het dodental op ruim 900. Er wordt gevreesd voor veel meer slachtoffers. Inmiddels is een enorme hulpoperatie op gang gekomen... Verschillende landen hebben Turkije en Syrië hulp toegezegd... in de nasleep van de zware aardbevingen. En naar aanleiding van de aardbeving is er voor het eerst in lange tijd... weer direct contact geweest tussen de Turkse president Erdogan... en premier Mitsotakis van Griekenland. Mitsotakis zegt dat hij namens alle Grieken condolences heeft overgebracht... en dat zijn land klaar staat om te helpen. De relaties tussen de NAVO-lidstaten Turkije en Griekenland zijn al jaren slecht... Vorig jaar nog zei Erdogan dat hij niet meer met Mitsotakis wilde praten. Maar na aardbevingen hebben de landen elkaar vaker geholpen. De Chinese ballon die zaterdag door de Amerikanen werd neergeschoten boven de Atlantische Oceaan is nog altijd niet terecht. Voor de kust van South Carolina is een veiligheidszone ingesteld om te zoeken. In het gebied drijven waarschijnlijk de restanten van de ballon. Volgens de Amerikanen was die bedoeld om te spioneren. China ontkent dat met klem en zegt dat het een weerkundige ballon was. De kwestie heeft tot nieuwe spanningen geleid tussen Washington en Peking. Kamerleden van Haga en van Houwelingen blijven lid van de commissie... die de parlementaire corona enquête voorbereidt. Binnen de commissie waren irritaties over uitspraken van de twee... over corona en lekken naar de media. In een besloten vergadering vandaag zou gevraagd worden om hun vertrek, maar dat is niet gebeurd. Volgens commissievoorzitter Marielle Pau van de VVD was het een goed gesprek en gaat de commissie keihard aan het werk. Het weer, het is helder. Vannacht gaat het 1 tot 4 graden vriezen en kan het mistig worden. Morgen veel zon en maximaal 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio is de avondspits voorbij. Nog vijf minuten vertraging op de N205 vanuit nieuw vennep naar Haarlem bij Haarlem. 3 kilometer file. En 5 minuten nog bij Broek in Waterland op de N247 richting Hoorn. Tot zover de verkeersinformatie.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 ik ooit ontsnappen zou. Samen zijn is de specialiteit en dat doen we genoeg in alle vrijheid. Ook al ben je de sleutel soms kwijt, ik hou toch wel van jou. Ja, en welkom bij dit uh, tweede uur van Autoriteit FM op de maandag. En als je het uh, hoort is het uh, de donderdag, maar dan is het de herhaling. En... We hebben het een beetje omgeruild. Dat heeft te maken met de lengte van het voorgeproduceerde gedeelte... van de Rob Ackdown-woord voor nummer 2. Dus gaan we verder met het eerste gedeelte. En dat is... Ja, het woord is aan Visie. Want die legt het allemaal zo netjes uit. Ja! Hebben jullie een beetje zin erin vanavond, of niet? Ja, toch? Mag ik hopen. Dat waren exacte woorden die ik van de jury niet mocht zeggen. Hebben jullie er een beetje zin in? Right, lekker fout. Maar weet je wat nog fouter is als jullie allemaal daar achterin blijven hangen? Kom allemaal een beetje erbij. We gaan nu beginnen met de tweede voorronde. Roep Acta Awards 2023. Inmiddels is er al één finalist bekend. En dat is de Ben Chai die vorige week hier... Ja, ja. Heerlijke geluiden stond te maken. We hebben natuurlijk een runner-up en we hebben een band die publieksprijs gewonnen heeft. Maar die zijn nog niet helemaal zeker van een plek in de finale. Jullie hebben, als het goed is, allemaal ook weer een stembiljet gekregen. Hou dat even bij je tot uh, na de laatste band en ga dan stemmen. Je hebt dan nog ongeveer 10 minuten. En dan gaan jullie als publiek bepalen welke band er de publieksprijs gaat winnen. Gaandeweg de avond ga ik natuurlijk nog veel meer ins en outs over deze voorronde en over de Rob Acta Award vertellen. Maar we gaan beginnen. Want achter mij staan ze te popelen. Om lekker muziek voor jullie te maken. Jawel. Een frisse, eigenzinnige Art Synth, songwriter en producer uit Haarlem. Haar muziek is kleurrijk, flamboyant in de basis. Intens, maar nergens. Zwaar op de hand. Breekbaar, maar sterk. Puntige vocalen gepaard met een hartveld. En het doet wijzer haar de weg door haar eigen chaos, prikkels en emoties. Ben je er nog? extravagant maar intiem. Denk, glitters en kleuren gecombineerd met een krachtige performance. Altijd strevend naar een goede zong, aangekleed in eigenzinnigheid. Ik ben razend benieuwd. Ik hoop u ook. Geef een applaus voor Lassen! Cause everyone seems to keep up so easily. Struggle through my daily routines. The days make me sick. Cannot help but wondering why I push my colors aside. Want to see the perks of my words. Choose the love and the hurt. It's not so bad to fall back and bite some dust and some dirt. The only thing I from now on need to promise myself is that I should be a little kinder to my- I like that I'm different But it's not always easy being the odd one out Swimming upstream, diving into deep Open water Want to see the purge of microbes, use the lava It's not so bad to fall back and bite some dust and some dirt Bij de tweede volgende van de Rob Ack de Hebben jullie allemaal een mobiele telefoon bij je of iets met een lichtje? Die zou ik heel graag willen zien. De volgende song gaat namelijk over een constante val naar beneden. We beginnen helemaal bovenin en we eindigen straks. Of niet op de grond. De volgende song heet Slow Motion. jullie wel. Het laatste liedje mag gedanst worden. Hij heet Woven. Don't want to give us up. There is just too much still going. Linger in your heart, I'm tethered to your thoughts, we're so woven yeah. In de afloop van haar optreden van Lassette vroeg ik onder meer naar haar creativiteit en of ze ook nog iets aan haar eigen opleiding bij de Codarts heeft gehad. Nou, ken ik je als, uh, als ik het werk van je draai mm -hmm. als een creatief mens? Ja, uh, ja als ik ook uh, het hoor, neem ik aan, uh, misschien is dat een aanname van mijn kant, maar uh, denk je ook bijvoorbeeld na over bijvoorbeeld het beeld bij de muziek? Zeker, zeker. Ik ja. bedoel, mensen kunnen het nu niet zien, maar ik sta nu in mijn dagelijkse kloffie. Ja. In mijn comfort outfit. Ja. Um, dus ik ga me sowieso straks omkleden en dan herken je me als het goed is niet meer terug. Um, ja. Nou ja, wel hoor. Maar, ja. <laughs> uh, maar ik ben wel in mijn hoofd heel erg bezig met branding en hoe ga ik mezelf ook uh, op, via beeld op de markt zetten. Ja. Um, ik heb een vriendenfotograaf waarmee ik graag samenwerk. Ik heb uh, geïnvesteerd in een make-up kit. Um, ik ben er op zich best handig mee. En ik dacht, ja, ik ga ik wil een beetje Bowie-esque make-up zeg maar en ik dacht ja waarom zou ik een fysicist inhuren? want volgens mij met een beetje oefenen kan ik dit zelf dus ik ben er wel heel bewust mee bezig van hoe presenteer ik mezelf wel altijd als mezelf want ik vind het wel uh, het moet wel echt bij me passen het moet mij ook wel reflecteren alleen ja zo loop ik er niet dagelijks bij. nee Oké okay. uh, maar het, het, het beeld moet ook de muziek versterken. Zeker, zeker. ja, ja, ja. Uh, ja Dat is ook een beetje jouw achtergrond, hè? want ik uh, bedoel, uh, je hebt een Codarts uh, achter, achter de rug. Is dat ook uh, waar je nu de vruchten van plukt? Um, zeker, zeker. Nou, het is vooral, uh, op Codarts leer je natuurlijk heel erg je skills beheersen en je instrument. Um... En ook wel wat performance, maar vooral je, je instrument beheersen en uh, dat ten volle benutten, zeg maar. En ook hoe je dat op een creatieve manier inzet. Maar ik moet ze, ik ben natuurlijk al een aantal jaar klaar, dat is echt zo zes jaar geleden, vijf, zes jaar te geleden. En um, het zit nu wat meer op de, op de achtergrond. Het zit, nu, het zit wel in mijn achterhoofd, dus ik kan de kennis wel gebruiken als ik het nodig heb. Maar ik heb eigenlijk sinds uh, alle lockdowns en dingen voorbij zijn, ben ik wel echt, dat ik meer naar de kern kan en ook weet van oké, okay, ik kan dat ook loslaten. En ik kan nu ook gewoon... Puur het creatieve gebruiken en inzetten en zonder de hele tijd maar na te denken van oh ja, hoe moet ik dit doen, hoe moet ik dat doen. Dat kan ik nu gelukkig een beetje loslaten, dus ik heb er wel wat aan, maar het zit nu meer op de achtergrond. De persoonlijkheid staat nu meer op de voorgrond. Waar ben jij vindbaar op het wereldwijde web? Nou, dat speel je als volgt, dat is L-A-S-S-E-T en op Instagram vind je me dan op la official. Juist, we gaan verder en laten we dit afspreken dat er, als ik een aankondiging doe, dat jullie naar voren komen. Het mag schoorvoetend, maar de les naar voren met dat oude kadaver. Kom hier, want alweer staat hier een band die zeer, zeer de moeite waard is. Jazeker, met haar subtiele, heldere stem en ongefilterde lyrics neemt ze je mee met haar persoonlijke, zwoele liedjes. Met onschuldig lijkende fantasieën die tegelijkertijd realistisch zijn. Muziek die je laat zweven. En vervijnt, een beetje jazz, soul en soms zelfs wat hip-hop, maar alles op haar. Kwetsbare manier. Songs vol harmonieën en dansende melodieën die een gevoel van een zondagochtend in de lente oproepen. Met zingende vogels en de geur van koffie. Hmm. Weet je wat? Vroeger voor mij dan de geur van een gebakken eitje aan toe. Als ik mijn bed kom en de trap aflopen, dan is mijn dag helemaal goed. Maar mijn dag is al goed, want we zijn bij de Robacta Awards. Geef een enorm applaus voor Dina! shooting through Alles tegenwoordig zo snel moet en zo snel gaat. En dat je denkt aan vroeger en dan weer wenst om kind te zijn, omdat toen alles nog kon en alles makkelijker was. Een paar liedjes voor jullie spelen. Voor niet, Sunday morning. Sunday morning, just a lazy day. But you look at him and you don't feel the same way as Yesterday it was like nobody knew What was going on inside of their heart Tell me something, did you feel some light? Cause it seems like you was gone for a while Longer than you thought it was But I know it's hard You don't love her anymore No, it's not about trust or Any mistakes that've been made No, the feelings just don't stand No more words to say You don't want this Everything was good as it was This, but it's gone. Now you've got to figure the rest of your life out only with an absence of love. You don't want this, but it's gone. Sunday morning, just like any other week, but she looks at you and you already know that. This is gonna be another Sunday than the weeks before. Oh, what are you gonna do? Hoping she's gonna be talking first, cause the silent hurts. And you don't know where to start, but you already know how this is gonna end, cause, ooh, she doesn't love you anymore. No, it's not about trust. Any mistakes that have been made, Though the feeling's just. Maar ik vertrouw erop dat het vanzelf gaat lukken. Please give me a break You're gone Afgelopen zomer uitgebracht. Dus gaat vooral checken op Spotify. En een aantal van jullie zullen die dus ook mee kunnen zingen. Yeah! Figure it out. geschreven. Olli Tomisha! Dank jullie wel allemaal voor het komen. Uh, ik vond het super leuk om hier te spelen. Uh, ik hoop dat jullie het net zo leuk vinden. En geniet nog van de volgende twee acts. Iemand die ingevlogen is? Want ja, er is een afvaller in uh, het hele verhaal. Uh, voor wie ben je in de plaats gekomen, Dina? Uh, Dutch Coast. Die heeft zich uh, afgemeld. Oh, wow. Um, <lacht> heb jij uh, ook nog iets uh, gedaan om in dat geval toch ook ja, bij de Rob Akda-woord op uh, de radar te komen? Uh, nou, ik had me sowieso aangemeld. Uh, ja. Dus wat dat betreft stond ik wel uh, op de lijst. Um, maar... Um... Ja, het was wel minder dan een week geleden dat, dat ik nog werd gebeld. Dus het was allemaal wat, uh, wat kort, uh, kort dag. Maar ja, ik heb gewoon uh, zo snel mogelijk mijn band gevraagd. Kunnen jullie één invaller uh, gevraagd en uh, ja, die vonden het leuk. Dus zo dus zie je het toch maar weer, dat er toch weer op een, een of andere manier, dat je met een achterdeurtje misschien dan toch nog weer even binnen kan komen. Ja, precies. Ja. Ik zou ook zeggen, ja, je moet gewoon nooit uh, de hoop opgeven eigenlijk. Ja. <laughs> um, want dat, als ik het zo hoor, dan is het toch last minute werk. En dan, dat, dat vraagt toch even wat van je. Want dan moet je, ben je nog, nog enigszins georganiseerd, dat je dat dan een beetje toch voor elkaar kan krijgen in zo'n korte termijn? Ja, ik ben wel georganiseerd, maar mijn hoofd is wel uh, chaotisch. Dus ik was wel even in de stress van gaat het lukken? En nu nog steeds denk ik, uh, <laughs> klopt alles. Ja. Maar op zich, uh, ja, ik denk wel dat ik het allemaal redelijk op een rijtje heb. Ja. <laughs> en het is natuurlijk een verrassing dat je dus vanavond... Uh, want op het moment dat wij hier elkaar spreken is het voor het, uh, het optreden... Uh, dat je vanavond mag spelen. Ja, ja, voor de, voor de anderen bedoeld. Ja, maar ook voor jezelf. Oh ja, zeker. Ja, ja op zich wel. En ik, uh, ik hoop dat mensen het leuk vinden. Ja. ja, ik vind het in ieder geval leuk. Ja, oh, uh, waarmee we eigenlijk ook op de stijl van je muziek uh, terechtkomen. Kun je het ook omschrijven? Eh, uh, ja. Um, het zijn eigenlijk door jazz geïnspireerde popliedjes. Mm. Uh, en wel door meer geïnspireerd door soul en soms hip hop. Uh, en ik beschrijf het altijd als um, liedjes voor op de zondagochtend met een kopje koffie. Eigenlijk gewoon, ja, rust. Ja, wel rust, maar wel een beetje ook um, met, ja, soms wel ook tempo en met een beat. Dus wel... Um, ja, chill zou ik chill. zeggen. Ja. Een beetje loungeachtige sfeer, zoiets? Ja, dat ja, okay. denk ik wel. Uh, doe je ook iets uh, wat betreft opleiding of wat dan ook? Uh, ja, ik zit nu um, creative artist aan het consortium van Haarlem. Hmm. Ja, dat doe ik uh, nu, ik zit in mijn derde jaar. Dus dat valt je prima. Ja, zeker. Ja. Kan je daar ook je creativiteit in kwijt? Ja, zeker. Ja, dit soort uh, kansen zijn er constant en we worden daarin uh, gecoacht. En um, er zijn uh, nou ja, allerlei mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen in produceren, maar ook met uh, instrumenten en dus optreden. Als laatste, ook voor jou, waar ben je op het wereldwijde web te vinden? Uh, je kunt me op Instagram vinden. O, uh, Onder de naam Dina Days. En dat is d.i.n.a.d.e.e.s Als in dagen. En uh, ja, op Spotify uh, heet ik Dina met hoofdletters. En uh, op Facebook Dina Music. En tot zover dus Dina. En tot zover dit tweede uur van Alternative FM. En tot aan het nieuws. Een track van de nieuwe album. Het eerste album van Piranus van Leer. Homebound. Tot aan het nieuws van 8 uur. Blown is To thrill of it To lift my spirit Keeping the pace of the time I'm in What is right